Er liepen twee verslaafden, zomaar over straat. De een vroeg aan de ander, zeg weet jij misschien hoe laat. Hoe laat komt hier de bus? Hoe laat komt hier de bus? Hoe laat komt hier de bus? Toen zei die ander dus.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 De een was half levend en de ander half dood. Toen kwam er een agent aan die vroeg wat moet dat hier? Moet dat hier? Wij wachten op ons busje dat komt over een kwartier. Dus je komt zo, dus komt zo, dus komt zo, dus komt zo, dus komt zo, dus je komt zo, dus komt zo, dus komt zo, dus komt zo, dus komt zo, dus komt zo, dus je komt zo, dus geduld nog van het dus komt zo. Er dachten twee verslaafden alleen maar aan de spuit. En bij het oversteken keken zij dus niet goed uit. Daar kwam de metadombus die hen beiden de De andere junks maar wachten, want een busje kwam toe Busje komt zo, busje komt zo. Pusje kom zo, pusje kom zo, pusje komt zo, pusje kom zo, pusje komt zo, kom zo, pusje kom zo, pusje kom zo, pusje kom zo, pusje pus kom zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Er stonden twee verslaafden voor de poorten van de hel. Ze wilden graag naar binnen en ze trokken aan de Bel. De duivel deed hem open, hij zag die twee daar staan. Hij zei nog even wachten, want een busje komt eraan. Busje komt zo, busje komt zo, busje kom zo, busje kom zo. Busje komt zo, busje komt zo. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo.